3 uur. De Radio 1 Sportzomer. Govert van Brakel en Jeroen Stomporst. Goedemiddag, onze speciale verslaggever Filemon Bissling... begeeft zich ook in de wereld van de Tour de France. En we volgen de partijcongressen die in volle gang zijn. Eerst het NOS Nieuws met Gert Pluik.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 De congressen van PvdA, SP en GroenLinks hebben zich vandaag voor zo'n verhoging uitgesproken. De verkiezingsprogramma's van de partijen worden aangepast. In de programma stond nog 16 als grens, maar die vonden de leden te laag. PvdA-kamerlid Bouwmeester. Ja, hartstikke goed. En niet de levensgrens gaat alleen omhoog. Maar we gaan ook meer doen aan het voorkomen van drinken en ook het handhaven van de wet. Dus nu hebben we echt een sterk wapen om alcohol uh, en coma te voorkomen. Er is een ruime meerderheid in de huidige Tweede Kamer... die de verkoop aan jongeren onder de 18 strafbaar wil stellen... want ook het CDA, de ChristenUnie en de SGP zijn het ermee eens. De Tweede Kamerlid Bouwmeester van de PvdA... wil nog komende week een initiatiefwet indienen... om de verhoging te regelen. Op het congres van het CDA is het verkiezingsprogramma... op tientallen punten aangepast. Zo blijft de norm voor ontwikkelingssamenwerking... in elk geval de komende drie jaar 0,7 procent. In dat jaar worden er nieuwe internationale afspraken gemaakt. Verder wil het CDA-congres dat de AOW-leeftijd al in 2015 naar 66 gaat. De leden zijn verder tegen kilometerheffing... en willen dat studenten ook in de masterfase een basisbeurs krijgen. De 99ste Tour de France is begonnen. In de Belgische stad Luik rijden de 198 renners een proloog over 6,4 kilometer. De eerste die om twee uur van start ging was de Nederlandse renner Tom Velers. Hij was verrast door zijn vroege start.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 Het weer vanavond wisselend bewolkt en plaatselijk een bui. Morgen zonnige periode en wolkenvelden en plaatselijk kans op een bui. En dan wordt het 20 graden. Ah, we hebben even Er zijn werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zalbommel staat 5 kilometer. Ook werkzaamheden in Friesland op de A6 vanuit Emmeloord naar Joure Tussen Lemmer en sint gaat dat ook 5 kilometer. En op de A20, hoek van Holland-Gouda... tussen Rotterdam-Krooswijk en het knooppunt der plein 2... dat komt door werkzaamheden op de A16 richting Breda. Net na het knooppunt der plein is de parallelbaan daar afgesloten het hele weekend. De A20, of de A200 moet ik zeggen, vanuit Haarlem naar Am Amsterdam. Daar staat bij halfweg twee kilometer. Dat komt door het festival Awakenings daar. En er is ook een festival op de Brouwersdam, de N57, Concert at sea. En daarom is de Brouwersdam tot de morgenochtend vroeg in beide richtingen dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Tour! Met Hogert van Brakel en Jeroen Stomporst. Goedemiddag. Weer een uur met de Radio 1 Sportzomer Slash ja? Radio Tour de France. We mogen het wel een beetje noemen. Het zometeen eerst bijdrage van Michael Bogert. Bogert aan de meet. En luik is uitgelopen. Onder andere voor Pieter Wening, Gilles Lippens. Ja, nou, ik weet niet of ze speciaal voor Pieter Wening zijn uitgelopen. Oh, Misschien wel voor Philippe Gilbert. Die hier, nou, een aantal tientallen kilometers vandaan woont. In Remouchon in de Ardennen. Hij rijdt min of meer een thuiswedstrijd. Maar hij komt later aan de start. Ik kijk naar David Miller. Natuurlijk een erkende proloogspecialist. Een man die dat kan. Die bochten gewoon goed kort aansnijden. Hij zit in de laatste kilometer. En dan Pieter Wening inderdaad. De tijd van Pieter Wening, Hij rijdt exact dezelfde tijd als Bram Tankink. Hoewel in honderdste van seconden gereden was die sneller, zodat hij net iets boven Bram Tankink staat. 7 minuten en 38 seconden deden zij over die proloog. We hebben inmiddels ook Kaste uh, Kroon en Kenny van Hummel binnen gehad. Die zijn nog een stukje langzamer. Die staan uh, toch uh, wat verder naar beneden met uh, respectievelijk uh, 7,53 en 7,57 net binnen de 8 minuten. Ik kijk nog even naar de snelste tijden tot nu toe gereden. Nog steeds die André Grifko, de man van Astana, aan kop van het tussenklassement. Hij is de snelste. Steven Cummings die staat op 3 seconden. Dan Jens Vogt op 4 seconden. Marcel Kietel, de sprinter nog steeds op 5 seconden. En daar komt David Miller binnen. Tweede tijd door. 7.31. Goed gedaan van David Miller, maar niet de snelste tijd tot nu toe. De echte kanonnen komen straks. Gordeloper Gregory Sedok liep zojuist zijn eerste internationale wedstrijd na zijn schorsing. Op de Europese kampioenschappen atletiek in Helsinki plaatste hij zich als tweede voor de halve finale in zijn serie. Tijd van 13.59. En dat is belangrijk. Hij toonde daarmee vormbehoud en hij mag naar de Olympische Spelen. Verslaggever Andy Houtkamp ving hem op. Wat moet jij een gelukkig mens zijn? Ja, ik ben heel erg blij. En, uh, <laughs> tranen beginnen de toch te stromen. En terecht. want ja, cool. Gewoon een jaar eruit en dan dit. Ja, ik... Euh, ik besef het nog niet helemaal. Maar... Euh, <laughs> ik had niet verwacht. Dus euh, ja, sorry. Uh, hoezo sorry? Man, je bent uh, een jaar lang uh, eruit geweest. En dan kom je terug. Op het, eindelijk op het echte podium. Nou. Vertel eens hoe dat jaar voor jou moet zijn geweest. Want dat moet verschrikkelijk zijn geweest. Uh, ja... De, uh, dit gun je niemand. En uh, het was zo onterecht. En uh, het enige wat ik wil doen is, uh, is dit spelletje. En het is me inderdaad een jaar afgenomen. En uh, ja, dit, dit gun je echt niemand. Ik, ik kan niet beschrijven hoe erg dat is. En ik denk dat ik dat nu pas besef. Ik denk dat ik dat jaar alleen maar boos ben geweest en nog steeds. Maar dat nu pas het besef komt uh, wat, ze, wat, wat, wat voor impact het heeft gehad. Vertel eens hoe je dan daar staat, uh, vlak voor de race zelf. Je, je, je loopt daar zoals gewoon te ijsberen en dan? Um, ja. Wat gaat er door je hoofd op dat moment? Um, weinig, omdat je wilt die race... Ik, heb, ik was helemaal niet bezig met de tijd. Maar ik, ik, ik zag uh, in de coroal al het stadion... en toen dacht ik van shit man, dit is, wel wat ik, dit is wat ik wil. Hiervoor ging ik elke dag naar de baan toe. En nog steeds natuurlijk. En als je dan op dat moment mag... Dan kan je er alleen nog maar van genieten. Was je niet ontzettend zenuwachtig dat het mis zou gaan? Nee, absoluut niet. Nee, nee. Dat, uh, ik denk dat je op zo'n moment alleen maar moet, gaan de, moet denken van... Uh, gewoon lekker lopen. En, uh, en of je dan een ronde verder komt, is alleen maar mooi meegenomen. Maar nu ben ik, uh, heb ik en de vorm behaald en de ronde verder. Dus dat is alleen maar super. Dus nu kijk je echt omhoog? Ja, ja. Want de eerste halve finale, uh, ja. maar Noblesse Oblige, de finale plaats, hoort bij Gregory Sedok. <laughs> nou, ik heb nog nooit in een finale gestaan, maar ik wil per ronde kijken hoe het gaat. En het belangrijkste is dat ik weer mag. En als ik hierna nog een keer mag, ja, dan is dat natuurlijk uh, alleen maar super. Maar je bent nu ook zeker van de Spelen? Ja, nu zeker van de Spelen. Dus je kan nu echt uh, gericht werken naar, uh, naar de Spelen toe. En uh, vanochtend heb ik nog mijn... Uh, ja, mijn manager op de kamer gehad uh, waarmee we toch hadden gezegd van we hadden we besproken van wat gaan we doen als we het hier niet halen. Maar goed, dat hoeft natuurlijk nu niet. Nu is het gewoon lekker wedstrijden lopen. Eerste halve finale en dan de finale. He's back in town? Ja, gelukkig wel. Het heeft heel lang geduurd, maar ik ben er eindelijk weer en heel blij mee. De Radio 1 Sportzomer. Bogert aan de meet. Ja, Bogert aan de meet. De Bogert, Michael Bogert. goedemiddag. Goedemiddag. Elke, elke dag willen we graag met jou even het nieuws en de etappe van de dag doornemen. Vandaag die proloog in Luik. Waar sta jij zelf? Ik sta zelf uh, vlakbij de finish. Ja. Op, de, op de compound. En er zijn heel veel mensen om je heen, hè? want Luik loopt wel uit voor deze dag, geloof ik. Ja, Het is echt vreselijk druk. We hebben, we hebben een uur in de file gestaan om hier te komen. Ik denk dat, uh, dat er ook heel veel vakantieverkeer is, maar het was, het was niet super geregeld. en Het was heel moeilijk om luik in te komen. En, ja, staat, uh, het publiek is echt in grote getalen opkomen daar. Het is echt uh, volle bak. Groot feest, groot feest. Wat, wat is het voor een uh, parcours? Waar moeten de renners uh, vooral op letten? Nou ja, het parcours is niet super technisch. Het is uh, twee hele lange rechte stukken, dan een, uh, een klein lusje. Er zijn twee terugdraaiende rotondes. Ja, het regent niet, dus ja, de, de, in principe kan er weinig gebeuren. Het is een vrij makkelijk parcours en ja, het is gewoon uh, echt een parcours voor de, voor, de, voor de hardrijders. Ben je er blij mee dat hij er weer is, de proloog dan? Want vorig jaar was er, was er geen proloog. Um, ben, vind je dat prettig dat, dat de Tour zo begint? Nou ja, het hoort een beetje bij de Tour. Hè. Het is ja, eigenlijk de, zolang ik me kan heugen, is de Tour altijd begonnen met een proloog. Zelf had ik er een hekel aan. Dus voor mij, voor mij was het beter geweest als het gewoon een rit was gelijk. Maar ik vind het wel, het hoort een beetje bij de Tour. Je hebt gelijk een schifting in het klassement. gelijke ploeg die morgen zou kunnen controleren. Uh, morgen zal wel nerveus worden. Maar iets minder nerveus dan dat, uh, dat er nog geen trui verdeeld is. Ja. Uh, wie, wie is jouw favoriet dan op dit parcours? Ja, ik denk dat dat niet zo heel verrassend zou zijn als ik roep Cancellara ja. uh, en uh, Tony Martin. Uh, misschien Sakan, dat zou ik dan wel leuk vinden, omdat dat een sprinter is. Maar wel een sprinter met inhoud en die, ja, die, die, die kan één lange sprint trekken. Je ziet het nu ook dat Kittel een redelijke tijd heeft gereden als sprinter. Dus ik denk dat, uh, ja, dat die mannen... Ik, ik ben heel benieuwd wat Wiggins gaat doen. omdat ja, Dat was vroeger echt een specialist voor dit soort uh, afstand, alleen... Uh, ja, is hij meer getransformeerd nu naar een, uh, een, een, een klassementsrenner. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe zijn, uh, hoe zijn prologen, prologen gaan. En de Nederlanders? Uh, welke Nederlander kunnen we... Uh, nou, kunnen we in Nederlander hoog verwachten in het klassement? Nou, ik denk dat, uh, dat, dat lieve Westga is onze beste tijdrijder ja. Die is vorige week nationaal kampioen geworden. Dus die, uh, ja, die moet in principe de beste papieren hebben. Maar uh, ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar wat... Uh, wat, wat Geesink doet. Mollema die, die, die zal toch wel wat tijd gaan verliezen. En ik hoop dat Geesink de schade beperkt kan ja, houden. Kan hij meteen een, een slag missen, zeg maar? Vandaag al. Nou, je kan altijd een slag missen. Ja. Ik, ik, ik, ik kan me toch jaren herinneren dat ik gelijk een minuut verloor in de proloog. Ja, dan, dan, dan lig je toch niet zo lekker te slapen s'avonds. En de, ja, ik, ik denk dat Geesink in deze huidige vorm. Uh, als je naar zijn tijdritten kijkt de laatste. De laatste maand, zeg maar, die zijn sterk verbeterd. Dus mm -hmm. dan denk ik wel dat hier een, een, een goed kan rijden. Tuurlijk is een proloog heel anders. Omdat je... Ja, je hebt geen koersritme nog. Het is, het is koud starten. Nou, dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Ik denk dat Robert ook meer een renner is... die het uh, moet hebben van de tijdritten in een grote ronde. Maar... Daarentegen hoop ik wel dat hij het heel goed gaat doen. En dat hij niet al te veel tijd verliest. Michael, we zitten nu te pietenpeuter over de proloog. Ik Bij mij schiet dan gelijk de naam van Bert uh, hoe heet Oosterbos te binnen. We hebben wel eens gewonnen. Ooit, lang geleden. Maar uh, als we het brede perspectief pakken. Wie is jouw grote favoriet voor het geel? De, de favoriet voor het geel is uh, voor mij... Uh, ja, dat zijn de twee eigenlijk, Wiggins en Evans. Ik denk dat die de meest complete renners zijn. Van, uh, van alle renners die hier aan het vertrek staan. Uh, maar... Ja, je kan ook wel weer een verrassing hebben. Ik ben benieuwd hoe Nibali het doet, hoe, uh, hoe Gezenke het doet, hoe Van der Broek het doet. Ja, er zijn allemaal renners die, die, die, die tegen het podium aanleunen. En ja, die misschien de jongens bergop heel lastig kunnen maken. Maar ja, Evers is de man met heel veel uh, ervaring. Ja, we kunnen dadelijk gelijk zien hoe hij ervoor staat, hoe ze proloog gaat. En Wickens, ja, dat is zijn grootste uitdager. Dus die twee, ja, die verwacht ik uh, een van die twee op het hoogste ja. podium. En, en Misserwijk komt dat door? slecht misschien? slecht ja. Ja, Frank. Ja, ja slecht ja. In deze slek in de vorm die hij heel het jaar etaleert, die, mm -hmm. die missen we niet in de nee, Tour. Want nee. zo goed reed hij niet. Maar een slek in topvorm, ja, die mis je zeker in de Tour. Omdat het een renner is die bergop aanvalt. En daardoor de Tour wat aantrekkelijker maakt. En datzelfde geld, geldt voor Contador. Ik vergelijk deze Tour met, uh, een beetje met de Tour van drie jaar geleden. Dat het heel moeilijk was om, voor jongens die bergop goed waren... om verschil te maken. En je zag dat ook Contador tot twee keer toe, één keer de rit naar Andorra... en één keer de rit in zwitserland Bié, dat hij dat ieder, iedere meter bergop eigenlijk probeerde aan te vallen. En die twee ritten maakt iets het verschil. En dat zou je deze toer denk ik ook een beetje gaan zien... dat de jongens die goed bergop zijn... dat die het moeten doen op het de, op de moment dat het bergop gaat. En daar maar heel weinig kans tot krijgen. En ja, dan is het jammer dat een renner als Contador niet bij is... want die had wel voor uh, spektakel kunnen zorgen. Zijn naam viel even, Andy Slek. Ja, hij rijdt natuurlijk een beroerd jaar, is geblesseerd. Uh, wat kunnen we dan nou van zijn broertje verwachten, Frank? Uh, ja, ik, ik heb net zijn broer gezien. Die, die, die kwam langs gereden. Nou, is, ik denk als er één windvlaag komt, dat hij die, dat die door midden breekt. Die, ik heb nog nooit een renner zo mager zien staan. Dat is echt waar. Dat is echt, uh, daar kijk je ze wat dwars doorheen. Dus, ja, oh, mijn, ze misschien? Ze, ze, ja, nee, die, die, die stond zelfs nog dikker. Ja. Maar ze, ik denk dat de reserves redelijk zijn aangetast. Ze heeft natuurlijk Giro een uh, groot gedeelte gereden. Daarnaast uh, Ronde van Luxemburg volle bak. Zwitserland volle bak. Ja, het houdt een keer op natuurlijk. Dus ik, ik, ik ben bang dat Frank uh, misschien de eerste week nog wel goed gaat zijn. Maar dat hij dan toch, hij heeft het zelf overigens ook al gezegd... dat je, dat je daarna misschien toch wat minder gaat worden. En ja, misschien toch niet uh, van hem gaan zien wat hij al eerder in de Tour heeft laten zien. Michael, drie Nederlandse ploegen, uh, 18 Nederlanders aan de start. En toch ontbreekt Thomas Dekker. Well, heeft zijn ploeg uh, Garmin een foutje gemaakt? Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik, uh, ik heb Thomas van de week op het NK zien rijden. Ja, daar stapte hij af. Ik had het idee dat hij wel makkelijk reed, maar ja, als je afstapt, ja, dan ben je niet helemaal ja. goed. En in Zwitserland uh, ja, heeft hij mij ook niet, uh, niet, niet, niet uh, positief kunnen, kunnen verrassen met zijn rijden. En, ja, ik denk dat hij dat zelf ook wel uh, inziet, dat hij misschien nog niet klaar was voor de Tour. Maar ik hoop voor hem dat hij Ronde van Spanje kan rijden, dat hij een mooi programma krijgt Ronde van Spanje kan rijden en dan wellicht nog het uh, WK in eigen land. En ik denk dat Thomas gewoon een grote Ronde weer nodig heeft om op, uh, op heel uh, hoog niveau te komen. Ik dank je wel, uh, Michael Bogert. Ik wens je een plezierige middag in Luiken. Uh, dat de beste mogen winnen. En mogen daar vooral een Nederlander bij zitten. In de buurt, <laughs> okay. althans. Dank je wel. We spreken hier weer. Ja. Doei. Bogert aan de meet. de door. Op 1. Mario G Carnaval de Paris. Geo, Geo Leppens! wat staan er nog op de reclameborden bij jou? Ze slaan hard op de reclameborden hier. En dat doen ze iedere keer als een renner binnenkomt. Bijvoorbeeld op dit moment Thibaut Pinot. Een Fransman die de twaalfde tijd in deze proloog tot nu toe neerzet. Maar we hebben de nieuwe snelste tijd. Brad Lancaster is zijn naam. Man uit Australië. Het is niet meer de jongste hoor. 32 jaar alweer. Hij rijdt voor die Australische ploeg Orica Green Edge. En hij rijdt hier 7.25. En daarmee is hij vier seconden sneller dan André Grifko. We kruipen dus wel wat naar beneden. Maar voorlopig komen we nog niet in de buurt... Van die zeven minuten. Lenkster, het is eigenlijk een beetje een goede proloogrijder van eer. Want ik heb nog eens even gekeken en dan zie je staan dat hij de ronde van Duitsland, dat hij daar in 2008, dus toch ook alweer vier jaar geleden, de proloog won in Kitzbühel. Dat ligt niet in Duitsland, maar in Oostenrijk. Maar dat maakt niet uit. Het was wel de ronde van Duitsland. En hij won ooit de proloog in de Giro, in de ronde van Italië in 2005 in de Reggio Calabria. Hij kan het dus wel. Maar als je kijkt naar de resultaten van dit jaar, zevende in de eerste etappe, de tijdrit van de Giro in Herne. In Denemarken tijdrit gewonnen door Taylor Finney. Hij is dus niet meer echt die specialist die hij ooit was. Hij rijdt in elk geval wel een hele goede tijd. En dan moet de rest dan toch maar even de tanden op stuk bijten. Inmiddels hebben we ook Laurens ten Dam binnen. 7.49. Dan doe je niet echt mee. En we hebben even kijken wie daar binnenkomt. Trofimov. Ik zat even te kijken of we daar inmiddels ook Rob Ruig binnen We hebben ook Roy Curvers binnen. Die heeft het echt rustig aangedaan. gedaan. Misschien de remmetjes iets te strak afgesteld. Want hij rijdt 55 seconden. Langzamer dan de snelste man tot nu toe. Dan Brad Lancaster. En is daarmee voorlopig de laatste in het al in het klassement tot nu toe. 75 man dan aan de finish gekomen. Rob Ruig, daar wachten we nog op. De tijd loopt door. Nu loopt de tijd al naar 7.22. Ik ben benieuwd hoor wat hij neerzet in de Tour. Hij was vorig jaar de beste Nederlander op de 21ste plek. Niet in de proloog, want die hadden we toen niet. Maar in het eindklassement. En aan het eind inderdaad, daar worden de prijzen pas verdeeld. Serena Williams tegen Zeng de Chinese. Mark Brasser. De eerste set uh, inmiddels gespeeld. Set gewonnen door Ji uh, Zheng in een tiebreak. 6-6 uh, werd het dus. Geen breaks in die, uh, in die eerste set. Ook weinig kans om elkaars service uh, te breken. Ja, toen kwam er een tiebreak. Daarin uh, nam Ji uh, Zheng het uh, voortouw. Het eerste punt voor haar tegen de service in. Ze hield dat eigenlijk. Die, dat kleine voorsprongetje hield ze eigenlijk de hele tijd vast. Tot 5-4. Toen pakte Serena Williams dat punt terug. Het werd 5-5. 6-5 voor Zheng. Maar toen mocht Serena Williams serveren. Ja, en die miste toen nadat ze in de rally was gekomen. Of Gizeng in de rally was gekomen, miste Serena Williams, miste een ja, ogenschijnlijke makkelijke backhand, sloeg hem in de tramrails. dat betekent 7-5 in het voordeel in de tiebreak, in het voordeel van uh, Jizeng. Zeng mag beginnen in de tweede set met serveren. Heeft dat inmiddels gedaan. Heeft de openingsgame in die tweede set ook gepakt. En om nog maar even aan te geven hoe close het was in die eerste set. Ja, alles houden ze bij van zo'n partij. Dus ook het aantal punten dat de speelsters gewonnen hebben. 36 punten in die eerste set gingen naar Venus Williams. En 35 punten, ja een puntje minder dus voor Ji Zeng. Maar die heeft dus inmiddels wel die eerste set naar zich toe getrokken. Nog wat andere uitslagen uit het vrouwentoernooi. Want er wordt natuurlijk niet alleen op het centercourt gespeeld. Op baan 1 bijvoorbeeld. Petra Kvitova heeft daar korte metten gemaakt. Met de Amerikaanse Lepchenko. 6-1 en 6-0 in het voordeel van de titelverdedigster. Zij dus door naar de vierde ronde. Datzelfde geldt voor Anna Ivanovic. Die wint in drie van Julia Gurdes. En ook Francesca Schiavone. De Roland Garros-winnares van 2010. Zij klopt de Tsjechische Zako Palova in twee sets. En ook Schiavone is dus door. Uh, dat was het eventjes voor nu vanuit Wimbledon. Viel in de wiel. Viel in het wiel. De hele tour hebben we speciale verslaggever Filimon Westerling in Frankrijk. Viel in het wiel. Filemon, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je bent een beetje een in Wonderland op dit moment. Je eerste tour die je op deze manier meemaakt, hoe bevalt het? Ja, ontzettend goed. Ik was natuurlijk wel een beetje zenuwachtig. Want ik had wel overal gelezen dat de caravan een echte familie uh, is. En dat merk je ook meteen, moet ik zeggen. Want uh, toen we de accreditaties ophaalden, Martje Smeets was daar. En Sorry. Geo Lippens, dat zijn natuurlijk ja. mensen die al eeuwen meegaan met de tour. En die worden dan door iedereen omhelst. En die moeten met iedereen zoenen. Dus dat is wel uh, heel leuk. Maar dan ben je wel een beetje zenuwachtig of je opgenomen wordt in die familie. Uh, en, yeah. ja. Ja, ik moet zeggen, door de verslaggevers, door alle Nederlanders... ben ik wel echt heel erg warm welkom geheten. En dat... Uh, ja, ik dacht van, ja, ik ben natuurlijk toch een beetje een rare vogel misschien hier. En misschien dat ze een beetje meer warig naar me zouden kijken. Ja. Maar ja, ze waren... Gio, Gio die, die loopt de hele dag achter me aan met allemaal verhalen. Daar moet ik bijna niet meer van af. Nee. Hey, maar luister eens, <lacht> wat, wat, wat heb je aan ze? Ik bedoel, je maakt kennis met ze. en Ze vallen wel mee in het echt. Uh, geven ze je goede tips om verder te komen de komende weken? Ja, daar ben ik ook een beetje, vanavond heb ik een reportage, daar ben ik ook een beetje naar op zoek, naar goede tips en vooral dingen die je niet moet doen. En, uh, nou, Michael Bogart had net een hele goede tip. Die zei, zorg dat je fris uit je mond ruikt. Dat klinkt heel stom, maar je gaat rennen zo meteen interviewen. Je komt toch dichtbij ze, want er is een hoop kabaal. En als je dan uit je mond stinkt, dan willen mensen niet lang met je praten. Hele simpele tip, maar ik dacht, ja, daar heb je wel echt iets aan. En Jeroen Williard die kwam met een opmerkelijke tip. Die zei dat je niet teveel alcohol moest drinken. Want ze controleren Pardon? nogal streng. Wanneer? En dat je ook ochtends <laughs> uh, niet moet drinken. Maar ik moet zeggen, ik ben van BNN, ik ben best wel rock'n'roll. BNN bier, ben bier jij? Bier, het, was nog... en een. Ja. Ja. het was nog niet in me opgekomen nee. om 's ochtends überhaupt te gaan nee. drinken. Maar je misschien Jeroen wel, dat weet ik niet. Ja, dat, uh, volgens mij houdt hij wel voor een borreltje. Ja. Echt waar? Ja, maar toch ja, niet het wel een beetje... Nee, maar het hoort natuurlijk ook een beetje bij de Tour. Want je ziet hier überhaupt wel iedereen aan de alcohol zitten. Het is natuurlijk ook wel Frankrijk. Dat is gelijk een andere drinkcultuur. Ja. Nu nog even België, hè? Ja, ja, ja. Oh, ja. maar hey, de mensen, de, de equipe is hier natuurlijk allemaal Frans. Filemon, uh, je hebt voor iedere etappe een passende wijn bedacht. Uh, wat gaan we drinken dan vanmiddag? Als de tour helemaal klaar is en we tijd hebben voor een borrel, want dat schrijf ik even mee. Ja, we uh, zitten natuurlijk in Luik. Uh, van oudsher werden hier heel veel uh, biertjes gemaakt. Ja. Uh, want de etappewijn is vandaag even een biertje. Want ja, je moet improviseren als het om alcohol gaat. En het is een uh, bier wat we allemaal wel kennen. We beginnen een beetje licht, een fris biertje. Lage gisting. Het is een biertje dat komt uit het dorpje Jules-sur-Meuse. En dan kan je misschien al raden ja. waar het om gaat. Een is <laughs> Jupiter. Oui. Dat is uh, oorspronkelijk arbeidersbieren? Hey. Ja. Nou, dat, uh, dat past goed uh, bij het harde werk hier. Oké. Okay. Uh, Fiedemond, dankjewel. Uh, je hebt ook een filmpje gemaakt ja, over de wijn, maar, maar dan nu over het bier, hè, denk ik. Ja, en die staat op uh, radio1.nl. je ja, dankjewel. Hier. Graag gedaan. Geo, Geo Rippens. Ja, hoera, hoera. We hebben beeld. Ongelooflijk, hè? Nou, ongeveer. Wat zijn we bezig inmiddels? Tweeënhalf uur? Nee, anderhalf uur zo'n beetje. En uh, eindelijk hebben ze het voor elkaar gekregen hier, hoor. Om ons ook wat te laten zien van uh, onderweg. Want we zien natuurlijk uh, die renners één voor één over die finish komen. Maar je wil ook zo graag zien wat er onderweg gebeurt. Wat er in die twee lastige rotondes gebeurt. Wat er op de plas saint Lambert gebeurt, daar op die steentjes. En wat er in Zembad gebeurt die... ook, hè? Nou ja, of misschien een renner in de hekkenrijtje, Je weet het maar nooit. Nee, we zien nu uh, een, een, een fontein in beeld. Ik weet niet wat jij zag. Maar, uh... Ja, ik zag ook die <laughs> fontein. Ik denk, daar praat ik maar even ah, okay. over. <laughs> en ik kijk nu naar de man met nummer 49. Hij rijdt voor en Dan heb ik het over Davide Vigano. Die rijdt daar over het parcours. Nou, hem hoeven we niet al te intensief te volgen. We hebben wel de tijd van Rob Ruig binnen. Ook in die middenmoot waar de meeste Nederlanders in zitten. 46 En daar staat Ruig voorlopig mee op de 34ste plaats. Net achter Maarten Cialinghi. 21 seconden. Langzamer dan de snelste man tot nu toe. En dat is niet meer Brad Lancaster. Ik zei het al, hij wint niet meer zoveel de laatste tijd. Nou, op dit moment gaat hij dat ook zeker niet doen. Want hij is alweer voorbij gestreefd door de Noor. Die veel kan hoor. Hij kan goed uh, tijd rijden. Redelijk goed tijd rijden. Zeker als het kort is. Hij kan sprinten. Hij kan uh, klassiekers rijden. Edvald Boasson Hagen is dit jaar opnieuw Noors kampioen geworden in Bergen. En op de tijdrit daar had hij de man die voor hem eindigde. Rijder Borgessen. Die werd nationaal kampioen tijdrijder... Met... Die rijdt de Tour niet. En uh, ja, Boris van Haken goed gereden in uh, de Dauphiné Liberé. Goed gereden in de Ronde van Noorwegen. Goed gereden in de Tireno Adriatico. In al die rondes heeft hij etappes gewonnen. En je kunt hem er eigenlijk wel bij zetten. Als je, ja, Tour Toto het kan niet meer hè, We zijn begonnen. Ik, ik heb hem maar gespeeld je, hoor. Ik heb hem gespeeld samen nou, met uh, uh, collega Herman. Daar nou, heb je er verstand van. Want het is echt wel een Bye. renner waarvan je weet dat hij in dit soort uh, rondes. Dat hij uh, ongetwijfeld wel weer eens een keer komt bovendrijven. Net als vorig jaar. Die prachtige etappe naar Pinerolo in Italië. Toen uh, wisten we nog dat Bouke Vlak achter zat, maar ja, uiteindelijk was het Boasson die daar gewoon de etappe won. IJzersterk hebben we eerder ook al een etappe in die tour, dus hij kan wel wat hoor. En uh, ben benieuwd, maar hij zal op het einde van deze dag dat zeg ik dan maar eventjes onder voorbehoud. Zal hij zeker niet bovenaan staan, want de echte tijdrit de echte mannen die kunnen knallen op zo'n parcours van 6,4 kilometer, die moeten nog komen. 15:29:40 tijd voor het nieuws, Gekluuk. Het congres van de PvdA vindt dat de maximumsnelheid op autosnelwegen terug moet... naar 120 km per uur. De leden hebben het verkiezingsprogramma op dat punt aangepast. Het huidige kabinet heeft de maximumsnelheid onlangs verhoogd... naar 130 km per uur. GroenLinksleider Sap mist leiderschap bij andere partijen, ook bij de PvdA en SP. Op het congres van haar partij zei ze dat er leiders nodig zijn met passie, moed en visie. Sap zei dat er geen toekomst is zonder groene politiek en dat andere partijen niet verder komen dan mooie woorden over de natuur. Een taxichauffeur heeft vannacht in Amsterdam een vrouw... die van haar fiets was gevallen aangereden en is daarna doorgereden. De vrouw van 19 raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar de chauffeur en vraagt getuigen zich te melden. De taxi, een zilvergrijze Mercedes, verdween na de aanrijding... via de Wieboudstraat in de richting van het Amstelstation. In Amerika zitten bijna 4 miljoen mensen zonder stroom na een onweersbui. Amerikaanse media melden dat er twee doden zijn gevallen. Een flinke onweersbuit trok gisteren over de hoofdstad Washington... en de Staten Virginia, West Virginia en Maryland. Windstoten, die volgens meteorologen de kracht hadden van een orkaan... volgden vlak daarna. In een aantal gebieden is de noodtoestand uitgeroepen. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de Radio 1 Zomer. De festival tent hebben we ook ja, nog. Zeker. U denkt, waar blijft hij? Hij staat vandaag in Nijmegen ja. bij Rocking Park. En we hebben een zat moment... Groen GroenLinks, als het goed is. <laughs> Zo uh, tien voor vier denken we dat de, de leider spreekt, de nummer één. En uh, we kijken natuurlijk ook weer terug op een prachtige Titi-dag. beach. Yeah.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 We've got some joy in this day. Come on along, I know you really want to feel awesome. We've got some light to bring. We've got some joy in this thing, yeah. But can you feel, can you feel, can you feel the joy that it brings? If you can feel the joy, then you should let yourself say. Share my things Cause it brings me freedom Freedom Whoa, Whoa. Got to give You gotta give that freedom Freedom Smile in it's been in your heart Freedom Song, Jason Rez. Ja, dat zonnetje schijnt, de mensen zijn er en de buurrenners ook, georippens. Het is een prachtig decor hier in Luik hoor. Zeker als de renners door dat smalle stukje winkelstraat rijden... in de richting van de Place saint Lambert. Kijk u op de rug van José Ivan Gutierrez. De Spanjaard die goed kan tijdrijden, dat heeft hij in ons land al wel eens bewezen. In Eneco Tour, waar hij de tijdreden ook wel eens gewonnen heeft. En daarmee ook de Ronde won. Maar uh, mooi om te zien hoe dat publiek hier massaal langs de kanten staat. Ja, je gunt het zo ook eigenlijk wel hier in Luik. Het is nog niet de, de meest vrolijke stad ter aarde. Een industriestad, harde werkers vooral... Mensen die het uh, moeten maar zien rond te breien van een karig inkomentje. En dat is toch mooi dat die mensen hier in Luik hun feestje kunnen vieren. En hier dan toch ook op een zonovergrote parcours kunnen kijken naar de Tour de France. Al voor de tweede keer in acht jaar hier. Vorige keer werd de proloog gewonnen door Fabian Cancellara, De man die zo verschrikkelijk hard kan tijdrijden. En dat misschien vandaag ook wel weer gaat doen. We hebben geen Nederlanders meer binnengekregen. We kijken nu naar Stuart O'Grady trouwens. De Australier, ook inmiddels Oude Vos. Hij rijdt ook voor dat Orica Green Edge, de ploeg van uh, Sebastian. Langeveld en de ploeg van Pieter Wening ook. Die moet zo meteen hier over de finish komen. Langeveld krijgen we trouwens straks als eerste Nederlander. Na dit blok krijgen we hem weer over de streep. Maar dat zal pas verderop zijn tegen een uh, uur of vier. Ik kijk nog even naar het klassement. Het tussenklassement tot nu toe. Bovenaan Boasson Hagen. Want ook O'Grady gaat zich daar niet tussen nestelen. Hij rijdt de veertiende tijd tot nu toe. Boasson dus bovenaan met de snelste tijd. 7.24. Dan Brad Lancaster. Dezelfde tijd in seconden uitgedrukt. Maar uh, als je kijkt in honderdsten in de... Uh, dan zie je toch dat hij zo'n beetje een halve seconde langzamer is dan Boasson. Dan Grifko op de derde plaats zette al vroeg een hele goede tijd neer. David Miller vierde, Stephen Cummings vijfde, Vogt zesde, Kittel nog steeds op de zevende plaats. De sprinter van Argo Shimano, dan Knees, New en Ferrer. En dan hebben we de eerste tien in ieder geval van het klassement gehad. En dan kijk ik nog even naar de eerste Nederlander op de achttiende plek. Pieter Weening, de man uit Harkema, veertien seconden achter Boasson Haken. De tijden van Boet van Dulme, Wil Hartog en de verongelukte Jack Middelburg... liggen inmiddels al decennia achter ons. Het is maar zeer de vraag of er ooit opvolgers komen op het hoogste motorsportpodium. Bij de t van Assen starten dit weekend maar twee Nederlanders in de Moto3-klasse, was dat... waarvan Jasper Iwema uit Drenthe de bekendste is. Maar zijn 31ste startplek was zelfs voor zijn trouwste fans een teleurstelling. Ondertussen doet de Nationale Bond hard zijn best om meer talent op te leiden. U hoort vanaf het T-circuit, verslaggever Ragnar Niemeyer. De warm-up van de Moto3 met twee Nederlanders daarin. En dat zijn Brian Schouten en vaste coureur Jasper Iwema. Maar twee Nederlanders, één op een wildcard, één vaste rijder. Dat zijn er wel eens meer geweest. De Nederlandse fans hebben het er maar mee te doen, bijvoorbeeld die van Jasper Iwema. Iwema 53, Iwemania staat er op al hun T-shirts. Ze zitten met z'n allen bij elkaar in Duikersloot, een bocht ver weg van de paddock. Dit is uh, na de zesde keer dat Jasper aan de dus mee meedoet. Twee keer een wildkaart, wildkaart gekregen en nu de vier keer achtereenvolgend vaste deelnemer. En uh, Sinds een jaar of drie staan we nu inderdaad al uh, bocht Duikersloot. Uh, met een hele grote groep uh, mensen, een groot spandoek boven een talud om er alles aan te doen om Jasper te promoten en om hem te steunen en te sporten is z'n Leon Boer is van de IWMA 53 fanclub vernoemd naar het startnummer van de Nederlandse vaste Grand Prix rijder. Makkelijk kan het toch niet zijn iemand die zich als 31ste kwalificeert zo te supporteren met bijna 200 mensen. Heel frustrerend, heel frustrerend. Maar meteen toch wel weer relateren en zeggen van ja, ik bedoel, uh, wij zijn heel teleurgesteld, maar de jongen is natuurlijk nog veel teleurgesteld dan in zichzelf. En uh, we hebben er niks aan om met de pakken neer te gaan zitten. Het enige wat we kunnen doen is positief blijven, hem steunen, hem supporteren, hem aanmoedigen en dan hopen dat het goed komt. Ik bedoel, uh, we hebben alle vertrouwen nog in de race van straks. Uh, daar zijn we natuurlijk ook fanclub voor, hè, om ook positief uh, uh, te bejegenen maar, uh, of af te bubbelen. Maar uh, ja, we moeten maar zien wat het wordt. Ik bedoel, een uh, feest wordt hier sowieso en hopelijk ook uh, door dat nog goed presteert. Jasper Iwema doet zijn best, maar makkelijk gaat het allemaal nog niet in zijn vierde Grand Prix seizoen alweer. Hoe is het eigenlijk met het Nederlandse talent, het andere talent, dat wordt opgeleid door de Nederlandse Bond? Marie Veneman is de bondscoach. hij vertelt, in een stille ruimte van het circuit, want die zijn er echt te vinden. Hoe, hoe krijg je dat nog, want dat is jouw taak, laten we daar naar terug gaan, uh, ja, van die jonge mannen uh, in een notendop tot op dat niveau. Ik bedoel, wat heb je nodig om te slagen? Je hebt eigenlijk een aantal aspecten nodig. Kijk, um, hard rijden kunnen we allemaal wel. En talent hebben we ook in Nederland. Maar daarnaast komt er ook een stukje mentaliteit kijken. Hoeveel jongens zijn dat? Zijn het er tien, zijn het er drie, 25? Nou, ik, ik streef naar zoveel mogelijk. En uh, als je kijkt binnen onze opleidingsklasse. We hebben nu in Nederland... Uh, ik werk zelf met een selectiegroep van 12 rijders. Daaronder hebben we eigenlijk de, de opleidingsklasse... Uh, ja, ik noem ze maar even de GP3 Junior Cup waar eigenlijk met kleine motor 3-fietsen gereden wordt. Dan hebben we nog de NSF-cup, waar met de 100cc-motoren gereden worden. En daaronder heb je weer de, de minibikes, wat eigenlijk onze eerste aanvals is. Um, als je die groep bij mij bekapt, dan hebben we toch een, een 60 jeugdige talenten... waarvan er, uh, ik denk, een, een 7, 8 echt al, uh, al schitteren. Hoe, hoe krijg je die uiteindelijk op dat TT-circuit? Ik bedoel, als je het hebt over de jongens die, die nog een aantal jaren te gaan hebben. Hoe ziet zo'n traject eruit? Nou, ik heb nu een, een hele goede faciliteit, uh, dat is de junior track. Dus het kleine spier naast Assen. En ik probeer echt zoveel mogelijk tot, een, tot 14 jaar uh, de jongens daar te trainen. En te trainen wil betekenen dat we, we rijden, rijtechnisch zijn we aan het werk. Lichamelijk zijn we aan het werk, maar ook het inzicht uh, proberen te uh, verbeteren. Op een heel breed vlak, vlak proberen we de jongens echt klaar te krijgen voor de Campri. Want hoewel ik zelf ook een jaar Campri gereden heb en uh, ook zelf meegemaakt hoe het, hoe het is. Je moet echt eigenlijk uitzonderingen dagen laten binnen een jaar, twee jaar, eh, gewoon topprestatie neerzetten. En daar gaan ze, de jongens van de Moto3. Jasper Iberma eindigde op de 24 e plaats vandaag, teleurstellend. Wildcard-coureur, wildcard-coureur, moet ik zeggen, Brian Schouten. Hij werd 25 e En er is een uh, grote kans hebben op de eindzege al uh, te zien, Gio. Op de eindzegen, nou niet van de Tour de France. Oh. Maar wel uh, de man van wie we weten dat hij de afgelopen jaren echt uh, toer-etappes heeft verzameld. alsof het plakplaatjes waren. 20 uh, stuks voor Mark Cavendish. 20 etappes, daarmee is hij de man die de meeste etappes, de meeste toer-etappes heeft gewonnen van alle actieve renners op dit moment. Alleen Fabian Cancellara, nou die staat er ver achter. Zeven keer. Maar Cancellara, die geef ik nog wel een kantje hoor. Dat hij misschien hier zo'n achtste eraan gaat toevoegen. Dat kun je van Cavendish niet zeggen. Geen proloop. Specialist. Hij heeft wel eens uh, twee prologen gewonnen tot nu toe in zijn loopbaan. In uh, de ronde van uh, Groot-Brittannië, de ronde van Engeland, uh, won hij in 2007. En in uh, 2008 won hij ook nog eens een keer de proloog in de ronde van Romandië. Nou, die staat wat hoger aangeschreven. Maar uh, dat is toch een beetje het verhaal. Hè? Als je een goede sprinter bent, dan kun je ook vaak een goede proloog uh, rijden. Ik ben benieuwd wat uh, Kevin is ervan gaat bakken. Niet alleen vandaag, maar ook in de rest van de Tour. Want er zijn toch twee dingen wel veranderd ten opzichte van de afgelopen jaren. Ten eerste heeft hij niet de allersterkste de ploeg als het aankomt op het treintje rijden in de richting van de massasprint bij zich. Want bij Sky zetten ze natuurlijk zwaar op Bradley Wiggins, de man voor het klassement. En dat betekent dat Kevin het misschien wel zo'n beetje in zijn eentje moet gaan zien op het te knappen. Dat kan hij ook nog steeds. Aan de andere kant, hij is ook nog eens een keer 4,5 kilo kwijtgeraakt. Niet per ongeluk, maar bewust. Want hij is afgevallen omdat hij besloten heeft dat hij in Londen een gooi wil gaan doen naar de Olympische titel. En daar zit toch een aantal keren die hele vervelende, toch steile box heel zit daarin klim op 50 kilometer van de finish voor het laatst. Het geeft hem een kans in ieder geval om erbij te blijven als ze dadelijk voor de laatste keer eh, tijdens de Olympische Spelen over die box heel gaan. Dan moet hij gewoon in de voorkant zitten van het peloton en kijken of hij die laatste 50 kilometer kan meebollen. En dan zou hij wel eens Olympisch kampioen kunnen worden. Dat wil hij zo graag. Maar de vraag is, heeft hij ingeboet aan sprintsnelheid? Dat is de grote vraag die de komende week zal beantwoord worden. Vandaag in ieder geval niet. Want Cavendish is wel bezig aan zijn proloog. Het, eh, hij zal niet echt meestrijden. Hier voor de voor het dagklassement van vandaag. Boazon, in ieder geval de snelste man op dit moment. Lancaster nog steeds tweede. En Grifko nog steeds derde. Weinig veranderd in de top van het klassement. De Radio 1. Sportzomers. De festivaltent. De festivaltent, ik zei het al. Hij staat vandaag in Nijmegen in het Goverpark, om precies te zijn, de, bij Rocking Park. Een uh, eendaags rockfestival met de publiekstrekker uh, als uh, uh, Snow Patrol, Sela Soe de Staat. Maar niet voor het eerst kampt het festival met tegenvallende verkoopcijfers in de voorverkoop. En het deed zelfs de kaart in de aanbiedingen. Twee voor de prijs van één. Verslaggever Laura Kors, ja, hoe druk is het dan uiteindelijk geworden daar bij jou? Nou, het barst hier nog niet uit zijn voegen, maar het wel staat toch aardig vol, moet ik zeggen. En ondanks dat Rocking Park al een paar uur bezig is, blijven de mensen binnenstromen. Mag ik jullie kort iets vragen? Wanneer hebben jullie je kaartje gekocht? Uh, ik heb van moeder gekregen. En jij? Ik ook, van zijn moeder. Zo, goede ik, uh, moeder. En jij? Ik, uh, ik, heb, ik had geluk met, uh, met hem, waardoor uh, ik een gratis kaartje moet Heb jij een kaartje gekocht? Uh, nee, ik ook niet. Heeft niemand in deze groep betaald? Voor... Nee, Jij? Nee. Ja, geluk. Geluk. Mag ik kort iets vragen? Hebben jullie daarnet je kaartje hier gekocht aan de kassa? Nee. nee. Uh, februari, maart. Wanneer was het? Zoiets. Heeft iedereen hier betaald voor zijn kaartje? Het op ons. He? Oh, je trekt een spijtig gezicht. Ja, eentje, ja. Niet, eentje, eentje, iemand, niet, eentje, eentje niet. niet eentje, eentje niet. niet. Eentje hier, niet iemand. Op de rest. <laughs> ik heb een gratis kaartje. Maar de rest heeft gewoon 69 ja. volle euro's neergebetaald. Ja. Dat klopt. Dat vind je niet zo leuk aan je gezicht Nou zien. ja, het is niet anders, maar goed. is wel waard hoor. Ja, het is zo goed. Goed weer, lekker weer. Van accepteren. Relaxed. Klaar. Toch zijn er ook nog mensen, die ondanks alle publiciteit over uh, twee kaartjes halen, één betalen, dat niet wisten en die dat uh, net van mij uh, te horen kregen. Is dat zo? Ja. Oh? Ah, sinds wanneer dan? Sinds een week of twee of drie. Ja, maar we hebben ze dus, al veel langer dus. Volgens mij, de mensen die al een kaartje hadden, konden er ook nog geen gratis krijgen. Nou, dan zijn wij niet zo goed op de hoogte, trouwens. Nou, <laughs> dat ah, is toch een beetje zuur dan? Ah, wel jammer, maar ja, goed. Uh, maak er toch een leuke dek van. Je bent je goed aan het insmeren, ook over je tatoeages heen. Verbrand die huid eigenlijk onder de tatoeage? Ik heb geen idee. Ik denk het niet. Uh, ik weet het eigenlijk niet. Hij is nieuw. Best groot, hè? Ja. Wat is het? Uh, het, is mijn, het is een vrouw. Oh ja, nu zie ik het. Tussen zeewier. Ja, zo kan je het noemen. Waar ben je hierheen gekomen? Voor het en Elbow? Uh, gewoon gezellig, met vrienden, een beetje muziek luisteren, mooi weer, een biertje drinken. Gezellig nee, toch? Hij nee, nee, wou niet komen. <laughs> Sorry? Hij wou niet komen. Hij wou niet komen. Nee, alleen toen ik zei ik heb een vrijkaartje. Um, waarom zijn we hier gekomen? Eigenlijk op verzoek van een vriendin, die had kaartjes uh, over. En dus we dachten van well, nou, we proberen het een keer, maar het valt heel goed. Tot nu toe, uh, lekker sfeertje. Ja, het was een beetje een soort van op de Twee halen, één betalen. Ja, via internet kon je inderdaad twee kaarten kopen, één betalen dan. Dus uh, nou, dan spritsen we dan weer ze vieren. Dus dat is nog uh, een leuk prijsje ook dan, toch? Voor de hele dag vier. Ja, voor bijna 35 euro de man heb je dan ook wel wat. Bijvoorbeeld Snow Patrol, wereldberoemd. Dat kost normaal toch ook al iets uh, nou, 50 euro voor een kaartje. krijgt het succesvol uh, Belgische Deus, Elbow en uh, ja, nog veel meer. Mojo, de organisatie van Rockin' Park, deed de kaarten uh, drie weken geleden in de aanbieding. Om de bezoekersaantallen toch nog wat uh, op te krikken. Aan festivaldirecteur Rob Trommelen de vraag hoeveel mensen er vandaag uiteindelijk zullen komen. Ongeveer 25.000. Ik hoopte op misschien 30, misschien 35. En dan zijn er veel mensen die zeg maar, twee kaartjes voor de prijs van één hebben gekregen. Ja. Maken jullie dan nog winst? Dat <lacht> nou weet ik pas uh, <lacht> morgen of zo. Nee, ja, het is een beetje tegengevallen. Dat heeft er ook mee te maken. Ja. Iedereen weet dat uh, er is veel zoveel te doen dit weekend Berg onder andere. Ja, en Constantin en Snow Patrol heeft natuurlijk net ke twee keer Ahoy gedaan. Had eigenlijk één keer moeten zijn achteraf gezien. Dus die fans zijn al verzadigd? Ja, gedeeltelijk. Ik hoop Kiet. Ja. Dat het had... meest positieve geval? Ja. Het voordeel is dat wij... Wij hebben hier eigenlijk gebouwd voor de Red Hot Chili Peppers. Dat was afgelopen donderdag. Gewoon laten staan? Ja, dus... Dus de Red Hot Chili Peppers maken Rocking Park kostendekkend? Uh, nou, het helpt mee, laten we het zo zeggen. Het is niet zo dat de Peppers dit feestje betalen... maar omdat we toch moeten bouwen voor hen worden er gewoon kosten gedeeld. Hebben jullie stiekem de biertjes een kwartje duurder gemaakt? Uh, nee. Om, uh... nee, die is gewoon zoals hij hier was. Maar wat kost een biertje, festivaldirecteur? Vier voor een tientje. Vier voor een tientje toch? De muntprijs. Ik heb het even nagekeken. Het is zelfs nog wat duurder. Vijf munten voor 13 euro. Dat is 2,60 euro per pilsje. Nou, ik ga richting Main Stage. Daar staat zometeen Deus uit België. En ik, uh, ik wil een goed plekje. Doei! Laura Kors geniet blijkbaar wel op uh, dat uh, Rocking Park in Nijmegen. Daar stond de festival tent vandaag. En hoe gaat het toch met Serena Williams, Mark? Nou, goed, uh, in, in de tweede set, die is inmiddels gespeeld. Die heeft ze met uh, 6-2 gewonnen. Heel, ja, een heel bizarre set eigenlijk. Andere woorden heb ik er niet voor. Tot 2-2 ging het gelijk op. Toen werd uh, Jizeng gebroken. De eerste break uh, in deze partij in het voordeel van Serena Williams. Het werd 3-2. Uh, Williams serveerde vervolgens. Dat werd een love game. Het werd dus 4-2. Uh, Vervolgens brak Williams uh, Jizeng op love. Toen werd het 5-2. En vervolgens weer een love game voor uh, Serena Williams naar 6-2. Drie love games achter elkaar. Plus die punten uit de game daarvoor. Als ik goed heb meegeteld, een, een winning streak van 14. Ik kan er een puntje na zitten. Misschien 15 punten achter elkaar voor Serena Williams. Waarin Jizeng er niet aan te pas kwam. Heel raar, heel bizar. Tot aan halverwege die, die tweede set niks aan de hand bij Jizeng. En opeens stort ze in. Williams gaat beter spelen. Gesteund door die break. Ja, en ze tikte Jizeng uh, aan het einde van de tweede set. Uh, gewoon voor van de baan. Goed, begin van de derde set nu. Het is uh, Zeng die uh, mag beginnen met serveren. Ze moet gewoon weer een service game houden. Ze moet gewoon het vertrouwen weer terugkrijgen in uh, deze partij. Het uh, de eerste game dus. Het staat 1-1 in sets. Mark. Oh. Pardon. We gaan... Uh, ja, de actualiteit roept de tour. De proloog in Luik. Gio Lippens, wie heb jij zien binnenkomen? Ik heb de sprinter Mark Cavendish zien binnenkomen... die een behoorlijke proloog reed. Nou, Dat kunnen we ook wel van hem verwachten. De 14e plek tot nu toe. Net achter Daryl Impy Die staat op plek nummer 13. 12 seconden achter Boasson Hagen. Maar er was wel iets geks aan de hand. Want Cavendish reed met het rugnummer 102 rond. Mensen die attent meekijken, die, die hebben dat opgemerkt. Dat is het rugnummer van Boasson Hagen. En Boasson die reed weer met rugnummer 105 rond. Dat is weer het rugnummer van Christopher Froome. Ik ben bang... Dat ze bij Team Sky een klein beetje in de bonen zijn geweest. Dat ze vanmorgen de nummers hebben verwisseld. Hebben ze juist ook een man binnengekregen. Waarvan ik had gedacht dat hij een hele goede proloog zou gaan rijden. Ik had hem zelfs bij een van de favorieten neergezet. Jimmy Angoulvan. Een Fransman, een zogenaamde Dark Horse. En als je kijkt naar het verleden. Dit jaar nog de proloog van de Ronde van Luxemburg gewonnen. In het verleden, twee jaar geleden proloog in de Ronde van Portugal. De Ronde van Luxemburg opnieuw. Hij heeft meerdere prologen in zijn leven gewonnen. En wat doet hij hier? Hij rijdt niet eens in de top 50. Zie je maar voorspellen. Moet je het, soms moet je het niet doen. Soms moet je maar gewoon kijken wat de eindtijden zijn. Want dan weet je het gewoon. Zeker. Het uh, congres van uh, GroenLinks in vergadering in Utrecht bij één. Onder toezicht van Wilma Borgman. Wilma, kerstverse partijleider Jolande Sap heeft gesproken. Ze werd lijsttrekker na een strijd, uh, dat weten we nog wel, met Tovik Dibi. Ging mevrouw Sap nog in op Zeker. deze uh, twee Ja. Uh, in haar speech en het geheel niet, uh, Govert, uh, ze heeft geen woord gewijd aan al het gedoe van uh, de laatste tijd. Dat gaat ze misschien straks nog doen als er over alle kandidaten gestemd gaat worden. Uh, de partijvoorzitter, Helene Wening, die deed dat wel. Die zei dat ze een hele moeilijke periode achter de rug heeft. Maar bood trouwens voor al het gedoe niet haar excuses aan. Wat het partijbestuur als geheel wel heeft gedaan in de aanloop uh, naar dit congres. Um, Jolanda Sap in haar speech had het vooral over de economie. Hoe wil GroenLinks de economie uit het slop trekken, de economische crisis oplossen. Um, wat daarvoor nodig is volgens SAP is een groene en sociale economie. En wat duidelijk is volgens SAP is dat dat niet kan met de huidige politieke leiders Want die hebben er volgens Jolanda SAP niet veel van terechtgebracht. We hebben leiders nodig met, met passie, met moed en met visie. De passie om de grote uitdagingen van deze... en de moed om als dat nodig is tegen de stroom in te roeien... En de visie om te werken aan nieuwe zekerheden die passen bij deze veranderende tijden. En zulk leiderschap mis ik bij veel andere partijen. Ja, ook soms bij onze vrienden van de Partij van de Arbeid en de Socialistische Partij. Die andere partijen die realiseren zich onvoldoende dat als we blijven doen wat we deden, we minder krijgen dan we hadden. Kom nog een keer. Ja, de concurrentie op links bij de PvdA en de SP... daar is geen uh, leiderschap met uh, passie, moed en visie dus volgens SAP. En kennelijk is dat de manier uh, waarop ze GroenLinks wil profileren... als heel geschikt voor deelname in een nieuw kabinet. De afgelopen tien jaar hebben we maar liefst vijf kabinetten gehad in dit land. En al deze kabinetten hebben jammerlijk gefaald... in het aanpakken van de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. En de PvdA was daar drie jaar bij en heeft drie jaar de kans gehad... Net zoals de ChristenUnie en D66. De VVD heeft maar liefst zes jaar de krans gehad. En het CDA al die tien jaar. En de tijd is nu om de grote uitdagingen waar Nederland voor staat aan te pakken. De tijd is nu om de omslag te maken naar een groene en een sociale toekomst. De tijd is nu voor GroenLinks. Jolande ja. Sappe, de nieuwe lijsttrekker van GroenLinks die aankondigde dat GroenLinks de beste campagne ooit uh, uh, zal gaan voeren. Ja, daarmee is uh, de eerste stap gezet in de richting van 12 september. Het congres heeft vanochtend het verkiezingsprogramma vastgesteld... zonder aan het uh, concept al te veel te veranderen. Uh, twee kleine dingetjes wel. Het congres vindt dat uh, de leeftijd waarop uh, uh, jongeren alcohol kunnen kopen... omhoog moet van 16 naar 18. Vindt ook dat uh, vuurwerk afsteken met oud en nieuw alleen mag bij professionele shows. Maar een uh, amendement over het studieloon dat haalde het niet net niet. Zodat in het definitieve verkiezingsprogramma van GroenLinks nog steeds staat dat GroenLinks voor het leenstelsel is als studiefinanciering. Op dit moment staan op het podium de kandidaten voor de Tweede Kamerfractie. De eerste 25 krijgen even kort de kans om zich voor te stellen en om te vertellen waarom ze op een bepaalde plek willen staan. We weten dat de zittende Kamerleden bijna allemaal een hogere plek ambiëren dan hen door het partijbestuur is vastgesteld. Voorgesteld, de vaststellingen Daarvan, die zal straks uh, plaatsvinden. Goed, Wilma Borgman uh, op het uh, congres van GroenLinks in Utrecht. Gio Lippens in luik. Op de baan nu. Wie? Ja, Andreas Kleuden die is bezig en die komt nu op de finish af. We gaan eens even kijken naar zijn tijd. Dus is geen slechte tijd denk ik hoor. Hij is langzamer dan Edvald boerson Hagen. Hij is ook langzamer dan André Grifko en Brad Lancaster. Maar hij gaat hier toch keurig de zevende tijd tot nu toe neerzetten. Met een gemiddelde van 50,9 kilometer per uur. Dan te bedenken dat boerson Hagen 51,9 rijdt. En dan kijken we naar de snelste tijd ooit gereden in een proloog. Hou u vast, 55. 55,152, 55 kilometer en 152 meter per uur Chris Boortman in Lille, lang geleden in de jaren 90 was dat, dat was op een soort TGV traject letterlijk hier in Luik is het iets lastiger, iets ingewikkelder met die twee rotondes natuurlijk met dat, die plas de Lambert, waar ze over die kasseitjes moeten, maar toch behoorlijk snel gereden natuurlijk door de mannen tot nu toe, er verandert weinig in de top 10 van het klassement, Greg Henderson, de sprinter uit Nieuw-Zeeland heeft zich er wel tussen genesteld, hij staat nu achtste, Kleuden dus, die staat nu zevende. En dat betekent dat Marcel Kittel, de sprinter van Agro Shimano, langzamerhand wat teruggeduwd wordt. Hij valt zometeen uit de top 10. Hij staat nu nog negende. De beste Nederlander tot op dit moment. Dan gaan we weer naar beneden natuurlijk. Zien we nog steeds Pieter Wening staan op de 24 e plaats. Voorlopig met 14 seconden achterstand op de snelste tot nu toe. Maar halverwege, daar zien we dat Sylvain Chavanel, de man die nu in de baan is, dat hij de snelste tijd laat noteren. Hij moet natuurlijk het tweede. ...deel van deze proloog ook goed gaan afleggen. En dan weten we of die daadwerkelijk boven die tijd uitkomt... ...van de mannen die tot nu toe het snel zijn van Boasson Hagen onder andere. En wij wachten op de volgende Nederlanders. Straks Sebastiaan Langeveld aan de finish, gevolgd door Steven Kruiswijk. Dan gaan we weer eens kijken of die een beetje mee kunnen doen in dit spektakel. Een laatste tennisberichtje. De man die Rafael Nadal zo heel verrassend naar huis sloeg, ligt er alweer uit. Hij verloor Lucas Rossel, daar heb ik het over, de Tsjech. Hij verloor in drie sets van Philip En nou, Straks van Mark Brassen natuurlijk de afloop van de partij van Serena Williams... tegen de Chinese Gizeng. Andere sport natuurlijk de tour bij de Tom Groffel in Luik. En alle finishers. We zijn er met doorheen, Tim en Tom. Ja, Wij Tim zijn er morgen Tom. weer met live muziek. Sabrina Stark komt langs. gezellig.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 De opera Orfeo et Eruditie keert wegens grote belangstelling terug naar de wijven van Paleis Oesdijk. Geniet van een zomeravond om nooit te vergeten. Orfeo et Eruditie, vanaf 25 mei. Reserveer nu via de Utrechtse Spelen.nl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 Hun kans op een betere toekomst is niet heel. Kinderarbeid, dat pikken we niet. Kijk op unicef.nl wat jij kan doen. -A -A. Bij de dieren speciaalzaak, de mensen die van dieren houden, B.A.V.A.R. Alleen bij C1000, alleen vandaag nog. 500 gram Hollandse aardbeien van 2,99 van maar 1,49 en 1 kilo C1000 varkensrolade van 7,98 van maar 3,99. Slim bezig, C1000. Dit is Radio 1.